Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Door het hele land protesteert de evenementenbranche tegen de coronaregels. In verschillende steden is op dit moment een protest, protestmars bezig onder het motto A Mute Us. Ook in Amsterdam zijn veel mensen de straat op gegaan, zoals deze muzikant. Nou, ik vind het echt heel erg belangrijk om hier te zijn. Ik vind het heel belangrijk om te laten merken ja, dat het genoeg is en dat het anders uh, moet. En uh, ja, we zijn hier natuurlijk vandaag om de, te, te zorgen dat we vanaf 1 september weer met... Uh, ja. ...met volle bak uh, kunnen feesten met elkaar. Volgens organisaties kunnen grote evenementen... ...namelijk prima vanaf 1 september... ...maar het kabinet heeft deze tot 20 september verboden. Ze snappen dan ook niet dat er een boel publiek mag komen... ...bij bijvoorbeeld de Formule 1, die over twee weken is... ...terwijl meerdaagse festivals dan nog niet mogen.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 Uh, this morning, um, I've seen a lot of getting, um, Ook Amerikaanse militairen die er waren zeggen dat ze niet weten wat ze meemaken. Bij de poorten van het vliegveld staan nog altijd duizenden mensen te dringen, hopend op een plek in een vliegtuig naar een veilige plek. In de militaire kazerne in het Groningse Zoutkamp zijn vannacht nog eens 50 Afghaanse vluchtelingen opgevangen. In totaal zitten er nu zo'n 80 mensen. Er is plek voor ruim 500. Zometeen landt er opnieuw een vliegtuig uit Afghanistan op Schiphol. En in Almere hebben gisteravond tientallen jongeren de kermis bestormd. Vanwege de coronaregels mogen er maar een beperkt aantal mensen het terrein op. Halverwege de avond werd de boel afgesloten omdat het te vol werd. Deze kermismedewerker baalde enorm van gisteravond. Ik vind het niet kunnen, ook vanwege corona. Iedereen komt hier om een gezellig avondje te hebben natuurlijk. En als het druk wordt en mensen gaan zulke rare capriolen uithalen, dan uh, verpesten ze het voor zichzelf, maar ook voor de exploitanten. We hebben anderhalf jaar stilgelegen, dus we moeten ook onze kosten weer terughalen. En ja, dan wordt verpest door zo'n uh, avond, zeg maar. Een groep van zo'n honderd jongeren probeerde alsnog binnen te komen. Daardoor ontstonden er meerdere vechtpartijen. Vanwege de chaos ging de kermis anderhalf uur eerder dicht... Het weer op veel plekken schijnt de zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken er regen en onweersbuien over ons land. Morgen een mix van de zon en wolken. Het wordt ook ietsje koeler. Een graad of 20. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel. De rechte rijstrook is daar dicht richting Den Haag. Vanaf Volendam is de vertraging nu een half uur.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort op zaterdag. Net na drie uur op dinsdagmiddag en zaterdag maandagmiddag en zaterdagmiddag hoor je Pepsi en Shirley en Hardek en dinsdagmiddag Dan hoor je op zondag het programma van morgen. Uiteraard. Nou, even na drie uur. Even aandacht nog Albert Jan. Want... Afgelopen vrijdag zat ik op de, op de webcam uh, bij de CFM-app uh, te kijken. Bij uh, webcams uh, Zandvoort. Zag ja. ik dat, uh, dat uh, de, de, de app-onderhouders uh, on een nieuwe webcam erop gezet hebben. En dan kon je ook uh, mooi zicht uh, krijgen op een uh, stukje boulevard... waar uh, de Ibiza-markt uh, stond. Uh. En dat zag er gezellig druk uit. Want het was uh, vrijdag de laatste van dit jaar uh, die... Uh... Klopt. ...daar uh, plaatsgevonden heeft. En uh, de organisatie is zeer tevreden. Is uh, goed bezocht. Onder andere ook uh, heel wat Duitsers... ...die zelfs uit Duitsland... ...speciaal voor de hippiemarkt uh, naar Zandvoort... Uh, ...toegekomen zijn... Kortom, heel veel energie hebben ze gekregen, dat schrijven ze ook op uh, internet, om volgend jaar weer een mooie markt hier in Zandvoort te gaan organiseren. Nou, dat zijn goede berichten. Nee, maar ja, dat, dat klopt, maar die, die vorige, die daar, daarvoor was, die hebben ze afgeblazen, want het was vanwege heel slecht weer. Nou, dan krijgen ze ook alle reacties van, uh, ja, we zouden speciaal naar Zandvoort gaan voor die markt, dat is op zich hartstikke leuk. En mensen waren natuurlijk zwaar teleurgesteld... Dat, dat het niet doorging vanwege de harde wind. Maar die begonnen dan nou ook van... ja, ik wil mijn reisgeld terug en ik wil dit terug... En ik wil dat terug. En dit, en het moet dan niet zotter worden. Nee, maar dat was het ook met de organisatie. Want... Uh... Diegene die zeg maar dat hele evenement organiseert... die schreef ook echt van... nou, ik zat er eerst over te denken... om het daadwerkelijk meteen een punt achter te zetten. Ja. Zover was het al. Maar ja, gezien de positieve berichten afgelopen Klopt. vrijdag hier ja. in Zandvoorts. Nee, het is een hartstikke leuk initiatief en het moet ook zeker terugkomen. Maar god, als het hard waait, dan moet je... Dan moet je dan, dan, dan kan het niet doorgaan, want dan waai je al die, die kramen om natuurlijk. Maar als het doorgaat, het is hartstikke leuk. Het zijn heel veel kramen. Het is een super initiatief en het moet zeker terugkomen. Precies. Nou ja, ik zag het op de webcam. Dus kijk even onder uh, Webcam Zandvoort. Bij de ZFM Zandvoort app mocht je hem nog niet hebben. Dan kan je hem gewoon uh, gratis uh, downloaden. Het tweede uur. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou ja, maar het eerste uur hadden we natuurlijk een uitvoerige herhaling van het interview met uh, Robert van Overtijk. Wat kan die man trouwens gewoon perfect duidelijk uitleggen? Ja, goed verhaal. En uh, hij, hij, hij begrijpt ook de, de teleurstelling en hij begrijpt ook hoe het zit. Maar uh, ja, er zijn regels en dit en dat. En daar, wil ze, daar, daar conformeren ze zich aan. Maar goed, als je dit jaar uitgelood wordt. Volgend jaar ben je de eerste, de eerste in, in, in, in lijn, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, afgelopen woensdag was het desalniettemin spannend in het centrum van, van, van Zandvoort. Van wie krijgt er een berichtje van ik mag wel, of een ander van ik krijg het niet? Daar hebben ze over een tweetal platen een, een bijdrage over. Daarnaast, afgelopen week, bedoel, er is al een soort pup-up uh, uh, uh, uh, gebeuren in het uh, raadhuis. Waaronder ook natuurlijk uh, automobiliaria van, uh, van Michel Blekenmolen en natuurlijk van, uh, van uh, Jan Lammers. Maar uh, Jan Lammers kreeg uh, deze week dus ook zijn eigen uh, expositie in het Zandvoortsmuseum. Wat feestelijk, uh, feestelijk was geopend afgelopen vrijdag. Ook daar hebben wij een, een bijdrage van. Uiteraard de evenementenagenda. En uh, ja, langzaam maar zeker gaat ons bloed wat uh, sneller stromen. Want over 50 minuten is het zover. Dan gaat de Le Mans 24 uur van start. Met veel Nederlandse deelname. En daar hebben we natuurlijk op kwart over vier tijdens Pit Report. Komen we daar uitvoerig op terug. En voor de rest hebben we natuurlijk nog Sanford's nieuws in het kort dit uur. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken. Nou, de enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dat heb je weer mooi gezegd, Albert-Jan. Dank je. Ja, alsjeblieft. streepje <laughs> livenl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg. Tina. Wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag met uh, Zandvoort op zaterdag. en maandagmiddag worden herhaald. En morgen zijn we er ook weer met Zandvoort op zondag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren tussen twee en vijf uur naar de Zandvoortse radio. Het geluid van uh, Zandvoort. Je had het net over... Over de expositie van uh, Jan Lammers... afgelopen vrijdag uh, geopend in het uh, Zandvoors Museum. Maar het mooie is, niet alleen in het museum... maar ook op de boulevard buiten. Ja. Ook een hele expositie daar uh, van uh, Jan Lammers. Dus gewoon naar de boulevard toe gaan en dan kan je ook genieten van inderdaad de expositie van Jan Lammers. Ze hadden mij vandaag zomerweer weer beloofd dus. Ik had allemaal zomerrits meegenomen, waaronder deze gouden oude zomerrit. Ik kwam er weer tegen, ik ga we draaien, Jodie Bernal. Is Ik me niet vertrouwt. Ik me Ik me beetje zon erbij en een uh, iets hogere temperaturen op het dan uh, zitten we meteen weer in de zomerstemming. Jody Jody Bernal en Cassie Keno. We gaan weer lekker door met muziek. Hier is Stemveld. Bacardi, one more dance at this after party We still going, going strong Speed so faster like a Ferrari We get wilder like on Safari We still going, going strong And all of these good things, good things, good things All we need, good things, good things, good things Till now we go all night long We party like Post Malone Don't tell me to go oh, oh. Yeah, we are never, ever going home They're in your eyes in slow motion We see the sunrise. We are, we are in a zone 5 a.m. and we still are rolling In the deepest of my emotions We are, we are in a zone And all of these good things, good things, good things All we need, good things, good things, good things Till now we go all night long We party like post-mallong Don't tell me to go oh Yeah, we are never, ever going home tonight Dan een paar snelle Formule 1-auto's op het circuit van Zandvoort. Dan kom je helemaal in de stemming natuurlijk. Hè? Je hoorde Semveld en Post Malone. Ja, over de Formule 1 gesproken. We gaan eens even kijken in het dorp, Albert-Jan. Ja, en met name natuurlijk afgelopen woensdag... want toen was het wel, wel zinderend spannend in het dorp. Want ja, volgens mij hadden ze alle duimkaarten eruit gegooid. Dat was de meest gehoorde zin afgelopen woensdagmiddag in Zandvoort. Het dorp wachtte de hele dag in spanning af... wie straks in september wel of niet in de Dutch Grand Prix mag bijwonen. Aan het begin van de middag kregen de eerste Zandvoorters daar duidelijkheid over. Ik ben erbij op zaterdag, al dus een Zandvoorter... die net haar mail heeft gecheckt op haar telefoon. De organisatie van de Dutch Grand Prix uh, uh, heeft net laten weten... dat ze één van de gelukkigen is. Ze heeft een glimlach van oor tot oor. En zo lopen er meer Zandvoorters rond in het centrum. Ik had een kaart voor de zaterdag en ik ben ingelood... Ik had het cadeau gekregen van mijn zus, die dus heel fijn dat het gelukt is. Al dus een bezoeker aan de woensdagmarkt afgelopen woensdag. Onze collega's van NH waren er ook en die maakten daar het volgende sfeerverslag. Peter, zeg het maar, hoe hangt de, vlag, de finishvlag erbij vandaag? Ja, uitstekend. Uh, ik ben ontzettend blij. We hebben vanmiddag uh, bericht gekregen dat zowel ik en mijn vrouw uh, erbij zijn. Meneer, u heeft het op uw telefoon gekeken en? Ja, ja nou, ik heb nog geen bericht. Zijn er al mensen die wel een berichtje hebben gehad? Oh. Zo, meneer, u, uh, u lacht. Ja, absoluut, zeker. Het is gelukt? Ja, het is zeker gelukt. Ja, ja zaterdag uh, ingelood. Mijn nee, laatste bericht is van 59 minuten geleden. Dus uh, dit ja, heb ik nog gezien. Niet van de DGP? Nee. Ja, mevrouw kijkt een beetje ernstig. Oh ja. Wat is er aan al? Wat is mee, hoor? Nou, voor mij niks. Maar mijn beide zonen, die kunnen niet naar de Campriella's. Die zijn uitgeloot. Ze hadden tribunekaarten voor, voor drie dagen. In de, voor de pits zaten ze... Zaten ze dus, <lacht> nu niet meer. Vooralsnog, het is nu, even kijken, half twee. Um, hebben We één telefoontje gehad van iemand die is uitgeloot. En of die, met de vraag of hij de accommodatie kan doorschuiven naar de editie van volgend jaar. Ik had geen kaarten, maar mijn schoonzoon die had kaarten met drie vrienden. Ja, ze mogen er naartoe, dus ze zijn heel blij. En we zitten eigenlijk op dit moment uh, in familieberaad uh, om te kijken hoe we met, uh, met dit... Ja... Wat ons beleid hierin wordt? Niet? Nog steeds niks. Nee. Die heb jij bereikt. Kan ik het wel vergeten, zeker? Ik heb net even de mail nagekeken en uh, ik zit erbij. Ik uh, heb de tickets, uh, ik ben ingelood. Veel blij mee. Uh. Dank Komt de grote baas bij jullie slapen, begrijp ik? Uh, nou, uh, dat uh, helaas uh, niet. Maar uh, we wilden toch uh, van harte welkom in Zandvoort heten. Die zou wel zeker een kaartje hebben, toch? Uh, Daar ga ik vanuit. Dat was Peter Bouten tot slot in de reputatie van NH Nieuws. Dank daarvoor. Met zijn pension aan de Oranjestraat. En die zegt welkom Chase. Dus inderdaad helemaal klaar voor de race. Om het zo maar eventjes te zeggen. Verder, uh, Bob de Vries, die zag ik ook nog, uh, Albert-Jan... en die kreeg maar geen mailtje. Ik uh, ben benieuwd, Bob, of je wel of uh, niet uh, ingelood bent. En uh, verder, uh, heel veel gelukkige mensen... en uh, Beel uiteraard uh, hoe ze omgaan uh, met uh, de gasten... die uh, uiteindelijk hierdoor niet kunnen komen... terwijl ze wel uh, iets geboekt hebben. Ja, daar hebben we verder ook geen uh, bericht over gekregen. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal daar uh, zeker wel bekend zijn... Tot zover deze reportage in haar nieuws. Dank daarvoor. Wij gaan weer lekkere muziek draaien op de zaterdag. Lekker hè, deze gaan we van uh, Tina Turner en de Typical Mail. The music is all yours on ZFM. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so Deze grote hit van de Lighthouse Family heel veel jaren geleden... hebben eigenlijk helemaal niks meer gehoord van deze groep. Nee, die zijn in één keer verdwenen. In ieder geval hoorde je hun grootste hit... en volgens mij enige hit ook, zeg maar, van deze groep. Dat was de single Hi. We hoorden het zojuist in het nieuws al. De evenementenbranche, ja, die demonstreert vandaag. Want die zegt van ja, het circuit kan wel het een en ander... maar wij kunnen gewoon helemaal niks en we willen vanaf... Uh, 1 september losgaan, dus er zijn heel veel demonstraties. Maar dat brengt ons wel bij de evenementagenda, want uh, ondanks de coronamaatregelen zijn er toch wel dingen die gewoon door kunnen gaan. Klopt, en de laatste die erbij is aan toegevoegd is op dit moment is uh, in het Zandvoortsmuseum. Museum. Want ook in het Zandvoortsmuseum Museum staat het de komende maanden, hoe kan het ook anders met de aankomende Grand Prix in het dorp, in het teken van de autosport. Vanaf dit weekend is er een grote expositie te bezoeken die helemaal in het teken staat van de racecarrière van voormalig autocoureur en Zandvoorter Jan Lammers. Jan Lammers kwam afgelopen donderdagmiddag voor het eerst met eigen ogen zijn expositie bekijken. En hoewel het museum bij hem in het dorp is, is hij toch even met de auto gekomen. Ik heb een wat volle agenda, dus moest ik toch even de auto pakken. Tegenwoordig trapt de Zandvoorter die er... Die dit jaar 65 is geworden, het gaspedaal niet meer zo stevig in. Ik heb een hele fijne auto en het rijdt als een gezellig oud vrouwtje in de rondte. Al dus Jan Lammers. Over een straks nou van een tweetal platen hebben wij daar nog een reportage over. In de Agatekerk in Zandvoort is tot en met 12 september de expositie De Upside van Down te bewonderen. Kunstenaar Ronald van der Meijer, die met het Down-syndroom is geboren, laat daar zijn mooiste schilderijen zien. Op het echte circuit kunnen kinderen niet rondrijden en daarom is er een mini-circuit opgebouwd in het centrum van Zandvoort en wel op het Badhuisplein. En op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar in elektrische karts een rondje rijden. En ook kunnen racefans de komende tijd ervaren hoe het is om in een Formule 1 coureur te zijn.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 Echt een aanrader voor de echte racefans en simfans. En wat hebben we verder nog natuurlijk ook in het Zandvoorsmuseum... nog gewoon een, een thematentoonstelling over de historische Grand Prix... door de jaren heen. Uh, natuurlijk daarnaast ook nog uh, uh, het ode aan het landschap. Uh, zowel binnen- als buiten uh, uh, activiteiten. Nu ook het Jan Lammers... Ook op de boulevard uh, de nodige schil, uh, schil, foto's uit vergane glorietijden. Absoluut de moeite waard. Kijk voor uh, een uh, informatie even op www.zandvoortmuseum.nl www.zandvoortmuseum.nl Want ook in het uh, raadhuis is een uh, pub-up tentoonstelling... waaronder uh, kunst, uh, uh, antieke uh, geluidsdragers... En natuurlijk ook uh, racehistorie, race, uh, uh, mede ter beschikking gesteld door uh, bleke molen en Zorten. En natuurlijk kunt u nog tot en met 22 augustus, want dan gaan ze echt weg, de uh, buitenexpositie zien van de EK Zandsculpturen. Ga daarvoor even naar www.zandsculpturenroute.nl www Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dus uh, genoeg te doen hier uh, in Zandvoort en ook uh, rondom uh, de Dutch GP. Uiteraard met Zandvoort Beyond, die heel wat uh, uh, dingen heeft georganiseerd. En ook uh, onder Zandvoort Beyond worden heel veel uh, dingen georganiseerd... door uh, zeg maar de ondernemers hier in het uh, dorp, in, het, uh, in, in Zandvoort uh, zelf. Uh, um, ja, zometeen uh, komen we nog even terug op dat van Jan Lammers, toch? Ja, klopt. Die expositie die, die, die weekend voor het eerst te bekijken is... in het Zandvoorts Museum. Want uh, onze collega's van NHTV waren daarbij... En, uh... Maak hem daar een reportage over. Oké, okay, dat uh, zometeen. Uh, als, uh, als je even naar links kijkt, zie je ook uh, Jan Lammers. Wij hebben hem ook nog uh, in, de, in de studio staan uh, toen hij heel erg jong was. Alleen die kunnen jullie dan weer niet zien. Je kan wel zien dat wij aan de gang zijn. Back to the 80s. Met uh, behouder van het leven. Shemma Laffy. Inderdaad uh, de single van uh, Zandra Kim. Nou nog één plaatje. En dan uh, gaan we eens even kijken. Bij uh, de expositie van uh, Jan Lammers. Tos collega's van uh, NH hebben daar een uh, reportage over gemaakt. Hoor je ze dadelijk bij Sanford op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. Je hebt het uh, waarschijnlijk wel gemerkt vandaag uh, veel gouden ouwe. Ik ben even de, de nieuwe platen vergeten mee te nemen naar de studio, dus uh, daar komt het eigenlijk uh, door de uh, Eurythmics en Must Be Missing een eindje op. We gaan naar het museum. Ja, want uh, de zalen van het Standvoort Museum hangen momenteel, zoals gezegd tijdens de evenementenagenda, uh, vol met uh, grote foto's van Lammers. Al dat niet in actie, die kunnen uh, uh, mee eventueel gekocht worden en de opbrengst gaat, daarvan gaat naar de brandwonenstichting. Een stichting waar de Zandvoort veel bewondering voor heeft. Want hij heeft in zijn sport met uh, eigen ogen gezien wat verwoestende effecten van vlammen kunnen zijn op het lichaam. En naast foto's staan er vitrines gevuld met miniatuurversies van racewagens waar de zandvoort tijdens zijn lange carrière in heeft gereden. Luistert u naar de volgende uh, bijdrage van onze collega's van NHTV... tijdens uh, de pers, perspresentatie van het, uh, de expositie in het museum... die dit weekend voor iedereen toegankelijk is. Zo uh, ja, het middelpunt, Ben, dat, dat is een hele rare ervaring. Ik voelde een beetje ongemakkelijk, moet je zeggen. Hij is wel wat aandacht gewend... maar dat het hele Zandvoortse museum nu in het teken van zijn racecarrière staat... daar wordt zelfs Jan Lammers een beetje verlegen van. Er zijn veel foto's te zien, maar ook miniatuurversies van de racewagens waar hij in reed, zoals uit zijn Formule 1-periode begin jaren 80, een compleet andere tijd dan nu. Het was veel spartaanser. Eh, wij, wij hadden een heleboel verschillen die het rijden gewoon veel zwaarder maakten. En, en uh, wij hadden geen stuurbekrachtiging. Wij hadden gewoon uh, nog, nog stalen remmen en noem maar op. Hè. Daar, dat, dat, dat, daar kan de leek zich bijna bij voorstellen. Maar dat wil zeggen dat je veel harder op het rempedaal moet trappen dan, uh, dan nu. Hij reed in zoveel raceklasses en reisde de hele wereld rond. Hoogtepunten genoeg natuurlijk. Bijvoorbeeld de winst bij de 24 uur van Le Mans. Maar ook natuurlijk tijdens de Formule 1 tijd. Uh, nou toch wel die vierde kwalificatiepositie uh, in, uh, in, uh, in Long Beach, in Amerika. Uh, een mooie race was ook wel de, in 1980 uh, de Grand Prix van Monaco. Twee keer reed hij zelf de Grand Prix op Zandvoort. En straks is hij als directeur erbij betrokken. Max is nu 23. En die is volgens Lammers veel verder dan die Jan van toen. Omdat hij veel jonger begonnen is. Ik merk nu aan mijn zoon René, die is inmiddels 13. Nou, die heeft ook al honderden kartraces gereden. Dus, dus ik denk dat voordat hij voor het eerst in een auto stapt, heeft hij al meer races gereden dan ik in mijn hele leven. Ik reed in 1976 hier met een open cadet. En in 1979 stond ik aan de start van de Grand Prix. Dus ja, hoeveel kennis van zaken heb je? De expositie Jan Lammers, een leven met 300 km per uur, is tot eind november te bezoeken. Ja, en het begon allemaal op de anti-slipschool natuurlijk... van uh, Rob Slotemaker, uh, Albert-Jan, voor uh, Jan Lammers. Klopt. Mooie, mooie tijd en uh, mooie expositie ook. Dus ik zou zeker ja. even een kijkje gaan nemen... of op de boulevard of uh, in het uh, Zandvoortse Museum. En die foto die wij hebben trouwens, hè, uh, ja, in uh, de gang uh, hebben staan... En de, die is nog veel ouder, zeg maar. Of, daar, de, daar is hij nog veel jonger dan wat ik uh, net even zag... in die reportage van uh, Enanius. Ja, ik zou eens kijken of ik een plekje kan vinden... zodat ook de kijkers uh, die foto kunnen gaan bewonderen. Ja, misschien kan je hem even neerleggen. Nou, kan je Jan even neerleggen? Geen, nee, kijk wel even. Oké, okay. www.zfm-live.nl. Kijk jij live mee in de studio. Goedemiddag. for a free ride. I only you to show me a your galaxy, I'm about to fly, rain on me, tsunami, heads up to the sky, I'll be your galaxy, I'm about to fly. Nou, het is gebeurd hoor, Albert-Jan. Jan is verplaatst en die staat nou in de studio. Dus uh, je kan even meekijken. www.zfm-live.nl Kijk je live mee op de webcam. En dat kan onder meer ook via de ZFM-app. Straks weer daar meer in eh, nieuws, maar meer muziek ook. I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.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 Laten, je hoort, crazy. We zitten nog, althans, we zitten nog. We hebben nog uh, twee kaarten weggegeven uh, voor het uh, Reuzenrad, uh, Albert. Oh ja. Ja, die kunnen ze ook nog uh, winnen vandaag uh, bij ons. En ik heb een vraag. Uh, zo uit mijn mouw uh, geschud hoor bij deze? Oh jee, dat wordt het lastige. Ja, dat wordt een hele lastige. Ik heb vinger al bij de knop. Ja. Want uh, ik wil graag van jullie weten als luisteraar, wie in twee kaarten, dan uh, nou kleine 20 euro die, uh, die we even weggeven, kan je gratis het uh, dankzij, Reuzenrad. Dankzij, dankzij de meneer van het Reuzenrad. Uiteraard, uiteraard het Reuzenrad uh, hier in uh, Zandvoort. En ik wil graag van jou weten, hè? we hebben heel veel mooie pleinen uh, in, uh, in Zandvoort. En op een van die pleinen staat het Reuzenrad. Maar hoe heet dat plein? Ja, die is wel erg moeilijk hoor. Moeilijk niet... weten. Nou, met andere woorden, waar, kom sta niet op. waar staat het reuzenrad? Nou, moeilijk. Nou ja, als je dat weet, niet in, in Zandvoort, maar even wel iets uh, specifieker, dan uh, laat dat uh, weten via de e-mail: redactieapenstaatje zfmzandvoort.nl Redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl. En je bent de allereerste. Dan krijg jij die twee kaarten. Zet even je gegevens erbij. En, uh, je, ja, je moet eigenlijk wel in Zandvoort wonen. Want die gaan ze niet uh, naar ver wegstand brengen. albert -Jan. Of, Nee, maar je, je komt er toch niet in. <laughs> nee, nee, nee ja, dat is ook zo. Dus, uh, en anders kan je ze uiteraard uh, ophalen in de studio. Dus redactie apenstaart zfmzandvoort.nl. Dus op welk plein in Zandvoort? ...staat het reuzenrad. En het staat er nog tot en met het uh, Formule 1 weekend. Tot, uh, tot en met D DGP uh, weekend. En dat is dus uh, tot uh, 5 september, Albert-Jan. En die twee kaarten die moeten er gewoon uit. Dus... dus. Uh, redactie Aamstaatje, zfmzandvoort.nl, waar staat het reuzenrad? Wilde jij het nog ergens over hebben? Jazeker, want uh, ondanks alle, alle beperkende maatregelen, uh, zowel landelijk als natuurlijk ook rond uh, de, de, de Grand Prix hier in Zandvoort, is het toch een beetje een meevaller voor de horeca tijdens het Formule 1 weekend. Uh, want Zandvoort staat toe dat de terrassen van 2 tot en met 5 september groter mogen zijn dan eerst de bedoeling was. De beslissing is genomen om de cafés, bars en restaurants enigszins te ondersteunen... gezien alle beperkende coronamaatregelen van de laatste tijd. De horeca kan dus meer tafels buiten plaatsen in de hoop een graantje mee te pikken van de 70.000 racefans... die dagelijks drie dagen lang naar Zandvoort komen om het Formule 1 circus te bezoeken. In overleg met de lokale ondernemers is besloten de haltestraat van donderdag 2 tot en met zondag 5 september af te sluiten voor verkeer. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de kustplaats Bol zou staan... van de site-events rondom de Grand Prix... maar een groot deel van de activiteiten kan dus niet doorgaan... in verband met de coronacrisis en regels. Daarom is besloten alsnog ruim baan te geven aan de terrassen... Wethouder Ellen Verheij stelt bovendien voor om de uitbreiding van de terrassen langer toe te, staan, gaan, toe te gaan staan. Nu zou dat mogen tot en met 26 augustus. En Zandvoort wil de horecaondernemers de mogelijkheid geven tot en met 31 oktober ruimere, uh, ruimere terrassen buiten te zetten. Deze zijn nodig om rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen uh, en toch genoeg tafels en stoelen buiten te kunnen zetten. Voorgesteld wordt de haltestraat gedurende die tijd af te sluiten... van donderdag tot en met zondag van 4 tot 2 uur. Dus let er even op. Voorgesteld wordt dus in ieder geval dat de haltestraat gedurende die tijd... af te sluiten van donderdag tot en met zondag van 4 tot 2 uur. En toch een meevaller ondanks alle verstrengende regels... rondom de coronatoestanden. En toch een meevaller voor de ondernemers en de horeca in Zandvoort. Tot ja, zover. Ja, ja, ondertussen was ik bezig. Want ja, de ja, daarvoor... ja, vorige keer hebben we het uh, via de telefoon uh, ook gedaan. En dit keer werd er gebeld voor de kaarten in plaats van oh. uh, via de e-mail. De e dus uh, ik zou ook even voor de zekerheid uh, nog bij. Uh, bij de e-mail kijken. Want uh, ja, het juiste antwoord is inmiddels al telefonisch ook uh, gegeven. Dus okay. ja, die, die moet ik ook gewoon goedkeuren, ja, natuurlijk. Het mag geen dus, uh, medewerkers zijn, hè? Nee, nee, het is, een, het is net geen medewerker. Dan ben ik <laughs> echt benieuwd wie dat was. Dus uh, nou ja, van harte gefeliciteerd uh, met, uh, met de kaarten. We zorgen dat ze je kant op komen. En uh, ja, dan kan je lekker genieten in het uh, Reuzenrad hier in uh, Zandvoort. Mag toch ook weten wie hier gewonnen heeft? Eh, dat vertel ik zo even. Oké, oké. Oké, oké, Maar we hebben gelukkig een winnaar en een gelukkige winnaar ook nog. En het regent in, in Monza. Want uh, uh, de 24 uur van Le Mans moet ik zeggen. Want het host daar en over vijf minuten begint die race... kwart over vier meer over uh, de 24 uur van Le Mans. ze denken ook onze luisteraars van uh, buiten Zandvoort. Van, waar staat dat Reuzenrad dan? Want dat heb je er even niet bij gezegd. Hè? Alleen maar een uh, winnares uh, in de, dit geval. Maar niet uh, wat het juiste antwoord uh, was. Het juiste antwoord is Badhuisplein. Bij uh, de rotonde zeg maar, uh, bij, nou ja, aan de boulevard. Daar staat het uh, Reuzenrad nog tot en met het uh, Grand Prix uh, weekend... En nogmaals, van harte gefeliciteerd met de kaarten. Ja, ze stond zelf net bij de opening van de IJssalon Luciano. Maar het is daar zo druk, dus de communicatie liep een beetje lastig. Maar we komen er wel uit hoor, de kaarten komen jouw kant op. Tot zometeen!